Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Op de G20-top hebben meerdere wereldleiders opgeroepen... tot nauwere samenwerking in de strijd tegen het coronavirus. De aanpak van de crisis staat centraal bij de tweedaagse top. De Britse premier Johnson pleitte ervoor wereldwijd... gelijke toegang tot vaccins te garanderen. De Russische president Poetin bood de internationale gemeenschap... brede toegang tot het Russische vaccin. Maar dat vaccin is nog niet goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. Het dodelijke slachtoffer van een schietpartij in Arnhem gisteren blijkt een kunsthandelaar uit het Gelderse Laren te zijn. De politie trof hem gisteren aan het einde van de middag zwaar gewond aan in zijn auto. Hij overleed niet lang daarna. Afgelopen nacht deed de politie een inval in een pand niet ver van de schietpartij en vond daar een andere gewonde man. Over zijn toestand op dit moment is niets bekend. Het verband tussen deze twee zaken wordt nog onderzocht. In de Pakistanse stad Lahore hebben honderdduizenden mensen de begrafenis van de radicale geestelijke Gadim Hussein Risfi bijgewoond. De imam leidde recent nog een groot protest tegen de herpublicatie van Mohammed Cartoons in Frankrijk. Eerder organiseerde hij massademonstraties tegen PVV-leider Geert Wilders. De uitvaart leidde tot chaos, het verkeer in de stad liep vast, het telefoonnetwerk viel uit en coronaregels werden massaal genegeerd. Enkele duizenden PSV-supporters hebben vanmiddag afscheid genomen... van clubicoon Harry van Rij, die deze week op 84-jarige leeftijd overleed. Na een herdenkingsdienst reed de rouwwagen langs het Philipsstadion in Eindhoven. Daar vormden de supporters een erehaag met rode fakkels voor de oud-voorzitter. Onder wiens leiding PSV zijn grootste successen beleefde. Morgen in de wedstrijd tegen FC Twente dragen de PSV-spelers rouwbanden... en wordt een minuut stilte gehouden voor van Rij. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Er valt wat regen. Morgen is het grotendeels bewolkt met in het zuiden een bui. In de rest van het land is het zo goed als droog en kan de zon doorbreken. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7. Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Alfred Averhoorn. Stad 6 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Mijn zon, maar dit betekent veel voor mij. En ik vertel het jou voor het laat kan zijn. Je moet er niet. I'm gonna play the Nou, we zeggen allemaal weer een hele goede avond. Mijn naam is Frit Heij. En als je zit te eten, eet smakelijk. Hier is hij weer. Met twee uurtjes entertainen. Vloeien vanaf de tolweg Tina. Nee, jou, Dit was Johan Kettenburg en Mijn Zoon. En dat allemaal op die 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, Kanaal Digitaal 40. En um, ja, natuurlijk ook uh, 6A op de DAB Plus Radio. Dit was uh, dus uh, Johan Kettenburg en mijn uh, zoon. We gaan lekker uh, verder met uh, Jaap uh, Reesema en uh, Pommelin. En uh, ja, zij hebben het over nu wij niet meer praten. Nou, wij gaan nog even door hoor. Tot 8 uur en tot Van Marco tot de buurman klaart. Ga je nog steeds in die oude vogel? Ik wil weten hoe het Ja preesema, Pommelien, Thijs, nu wij niet, nu wij niet meer, praten. meer praten, wij praten nog even door tot 8 uur en tot tweede, en we gaan lekker net van lijten en als je alles. Blijf er lekker bij hè, want uh, ja. straks in 2 uur ook nog uh, natuurlijk uh, de drie op de rij van Fred Heij en zo dadelijk natuurlijk uh, de zijklijn van Bep en je Bert. alles had gekregen wat je ooit was beloofd, heb je daarna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 Ga vliegen zoals je nooit van tevoren vloog. Geloof in jezelf, want komt het wel weer goed. Je kunt zijn wie je wil zijn. Zolang jij ja, maar altijd alles doet. Als je alles had gekregen wat je ooit was beloofd. Heb je dan alles wat je hebben wou. En als je alles had gedaan waarin je ooit hebt geloofd. Was jij dan wie bier voor de zaal? Als je alles had geweten voordat je hart begon te slaan Had je dan je leven overgedaan Maar het minder wordt mooi Als je alles hebt gezien Zelfs de regen schijnt dan als de zon Maak het mooi Zoals het ooit begon Dan gaan we oude draaien uit, uit een beetje jaren, wat is het, jaren negentig voor mij. Ja, en uh, ja, je kent hem vast nog wel. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio. welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. The Weather Girls and It's Raining Man. Even terug in de tijd met de Girls En uh, it's Raining Man. Ja, en uh, degene die uh, daar ook over zingt, maar dan uh, contra, dat is uh, Marco van Gerwin En uh, ja, Marco, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo, ja. Jij, uh, jij zong eerst, nee, je hoeft niet meer te dromen. Maar je hebt nu tegenovergesteld, hè. Was jij nog maar hier? Ja, ja, klopt. Ja, niet <laughs> ja, ledig hè. Ja hè, ja, is, <laughs> compleet tegenover, tegenovergestelde. Hé, hey, maar uh, ja, daar bellen we natuurlijk voor. Was jij nog meer hier? Ja. Uh, jouw nieuwe single. Uh, ja, hoe is dat een beetje uh, op het idee gekomen? Um, nou ja, hoe dat, hoe dat uh, eigenlijk een beetje tot stand is gekomen. Uh, kijk, in, in 2012, hè, de titel werd net al genoemd. Hè. Nee, je hoeft niet meer te dromen. Ja. Um, tussen die single en mijn nieuwe single um, heeft uh, ja, een jaartje of acht heeft er uh, tussen gezeten voordat we um, weer iets nieuws uitbrachten. Ja. Dat heeft eigenlijk alles te maken gehad met het werk wat ik destijds, ja, uh, niet, ik kon het gewoon, ja, gewoon weg niet, uh, niet meer combineren. Nee. En, um, nou ja... Uh, sinds iets langer dan een jaar heb ik dan een uh, nieuwe partner gevonden. En ze heeft ook een uh, bonuszoon dan. En ja, je vertelt, uh, je vertelt uh, in je privéleven: vertel je dan van nou well, wat je gedaan ja. hebt. Je vertelt herinneringen. Ja. En zo is het eigenlijk weer een beetje beginnen te kriebelen. En toen hebben we contact opgenomen met uh, Studio Evolutions van Marco Lucink. Ja. En zo zijn we eigenlijk weer naar de studio gegaan... ...wezen brainstormen... Nou ja, met dat brainstormen stond één ding eigenlijk... ...ja, gewoon eigenlijk bovenaan de lijst... ...dat het een pakkende en gevoelige ballet zou moeten gaan worden. Ja. En ik denk als we daar nu op, uh, nu op terugkijken... ...dan denk ik dat we daar uh, zowel met uh, de studio van Marco Lussink... ...als met het hele team wat we om ons heen hebben staan... Ja. Um, ik denk dat we, ja, dat we heel erg tevreden kunnen zijn met uh, wat, we, wat we uitgebracht hebben. Dat denk ik wel, toch? Ja, ja. ja, ja dat, uh, nee, dat is zonder meer. Hey, maar, um, ja, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk dan uh, nog uh, van jou verwachten eigenlijk in de toekomst? Want je uh, hebt tussen nu en uh, de vorige single acht jaar gezeten. En je vertelde al, uh, hè, het werk, uh, ja, dat, dat ging gewoon niet lukken. Nee. En, en ja, wat, wat kunnen wij nu verwachten van jou? Nou ja, de, de, uh, wat, wat, kunnen de, wat kunnen de luisteraars verwachten? Nou ja, eigenlijk mogen we het wel een beetje gaan uh, verklappen. Het staat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. Maar volgende week zaterdag, 28 november... dan uh, gaan we uh, terug naar uh, de studio. Ook weer dezelfde studio... Um, en dan gaan we brainstormen over een uh, compleet uh, nieuwe productie, compleet nieuwe single... die uh, ergens medio maart, eind maart, begin april volgend jaar op de planken zal moeten gaan komen. Oké. Okay. Ja. ja, dat is verrassend. Ja. Daar, gaan we, daar gaan we zeker naar uitkijken. En, en, ja. en dan hoop ik, uh, kijk, uh, we hopen natuurlijk uh, te zijn nog tijd dat we... Ja, dan praat ik natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar dan praat ik voor alle, alle mede-artiesten om ons heen. Ja. Uh, dat er uh, weer uh, een licht, uh, lichtpuntje aan het einde van de tunnel uh, zichtbaar komt. Ja, nou als, als, ja, als het er nu uitziet, ja, uh, zit hij zit er wel uh, ja, aan te komen eigenlijk, hè? ja. Ja, als je als je ook hoort uh, ja, dat er een uh, vaccin opkomst is. Ja, nou ja, het, het is in ieder geval weer een lichtpuntje. Ja, eh, we, we kunnen eigenlijk een beetje vooruitkijken nu. Nou ja, gelukkig, gelukkig wel. Ja, ja. ja, ja want uh, ja, kijk, uh, ik zeg altijd, uh, zolang er nog niks is, heb je ook niks om naar uit te kijken. Nee, dat is helemaal uh, helemaal laag. He, en, en, en, en nu uh, ja, zijn er toch wat, uh, wat positieve berichten. He, en het is niet één vaccin, maar het zijn uh, op dit moment twee vaccins... die uh, ja, toch wel uh, goed werkend zijn. Ja, ja. De ene uh, ja. is uh, 90% en de andere 94,5%. Dus ja. ja. Ja, moet je kijken. Ja, ja. toch? Dus uh, daarom zeg ik, uh, ja, dat lichtpuntje dat hebben we in ieder geval... En dan kijken we met, uh, ja, toch wel met alle trots uh, vooruit. En uh, ja. Ja, we hopen nu uh, ja, dat, dat alles dadelijk gewoon weer uh, terug, uh, terug gaat naar het oude. Waar we gebleven ja, waren. Dat zou geweldig zijn hè? Ja, zeker. Want dan kan alles weer gewoon zijn doorgang vinden. En uh, kan iedereen zijn leven weer oppakken. En, en ja, hopelijk uh, zijn er uh, nog wat bedrijven die uh, nog de hoofd boven water kunnen houden. Want uh, dat, is, dat, is, dat is toch ook wel een, een, een puntje? Ja, nou ja, van... Uh, kijk, uh, hè, wat, wat, we, wat we regionaal, uh, landelijk hè, om ons heen horen... Ook, uh, hè, van, dan, dan praat ik ook vooral over, uh, ja, over, over, over het bedrijfsleven. Ja. Ja, goed, als je daar ziet... Uh, hè, ook uh, hoe moeilijk het is voor bedrijven... Om het, hoofd nog boven, ja, om het hoofd nog boven water te houden en positief te blijven. Ja. Ja. Ja, dat is uh, ja, een, een lastig pakket, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut waar. Ja. Maar daar hopen we in ieder geval het, het beste van. En ik, uh, ja, ik, ik hoop voor alle, uh, ja, alle mensen eigenlijk in het bedrijfsleven, uh, ja, hopelijk dat ze het redden. En uh, ja, dat we in ieder geval uh, volgend jaar uh, ja, toch weer een drankje kunnen gaan drinken. En uh, een hapje gaan eten. En uh, hè, lekker weer een beetje van de zomer kunnen genieten. Ja, en, en eh, natuurlijk van de muziek. Ja, nou ja, vooral... Uh, ja, vooral van de muziek. Ja, ja. Ja, want, uh, ja, dat hebben we toch ook een beetje nodig. in zeker zomers. Ja. Nee, ja dat, uh, kijk, zonder, zonder muziek zou het wel heel stil zijn, hè? Ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat wordt saai. Dat, dat is even is heerlijk. Even leuk. Maar dat wordt uh, al gauw saai, hoor. Nou ja, daarom... Daarom, um, daarom wil ik het, het volgende toch ook nog wel even uitspreken. Dat ik ook... Um, Um, Volledig respect heb voor, voor, ja, voor jullie, hè, voor, voor de radiostations, ja. uh, zowel regionaal als landelijk. Ja, dankjewel. Dat jullie, de grotere artiesten, maar ook de opkomende artiesten, gewoon een podium bieden. Hè, ja. Ook al ja. is dat telefonisch. Ja. Van, dat, dat maakt helemaal niet uit. Het is momenteel telefonisch, hè, Marco? Ja. Ja. ja, het ja. is... Uh, daarom zeg ik dus... Uh, nee, dat komt allemaal goed, joh, met de tijd. Ja, nee, maar ik vind dat... Ik vind dat uh, wel een... Uh, ja, ik vind dat wel een... Uh, respect, uh, respectvolle dankwoord uh, waardig... Om, uh, om jullie daar ook voor te complimenteren. Ja, dankjewel. Ja. Ja, want je bent in ieder geval de eerste die dat doet. Nou ja. <laughs> ik... Uh, <laughs> ja, goed. Ja. Ik, ja, goed. Ik heb zoiets van... Kijk... Uh, wij, wij als artiest zijnde, en dan praat ik even in, in, in het algemeen, hè, van wij, wij, mogen gewoon, ja, wij mogen gewoon in onze handen klappen dat, er, uh, hè, dat, dat de radiostations, zoals ik net al zei, dat die ons een bepaald podia geven, ja. telefonisch dan, in deze tijd, ja. om ons eigen tocht te kunnen promoten, ons eigen tocht te kunnen laten horen, uh, ons eigen voor kunnen stellen wie wie we zijn. Ja, en we wat we doen. We ja. kunnen verwachten als we de podiums opkomen. Ja. Maar ja, ik heb, ik heb hier alleen maar heel veel, maar dan ook heel veel respect voor. Ja. ja. Nou ja, ik zeg bij deze nogmaals dank. En uh, ik denk dat het een mooie rasluiter is. En, ja, ja. En, ik, en, en ik denk dat jij hem uh, ja, gewoon lekker aan, aan uh, mag konderen, jouw uh, single. Nou ja, heel graag. Uh, voordat ik dat doe, wil ik nog heel even kort uh, vermelden dat de luisteraars uh, kunnen mij vinden op de social media. Ja. En dan uh, op de Facebookpagina, op de persoonlijke fanpagina. En ik zou ook aan de luisteraars willen vragen, neem ook eens een kijkje op de website roodheetblauw.nl van uh, Ronald Fisch. Dat is het uh, platenlabel waar ik onder uh, val. Ja. En vanuit daar wordt ook een management gedaan, maar ook op de website staat een heleboel eh, persoonlijke informatie, ook over mij, om eens een keer rustig na te lezen. Oké. Okay. Ja. Ja, en dat, zeker, dat moeten ze zeker doen. Even YouTube, ja. uh, Facebook en uh, Instagram, heb je dat ook oh. nog? Sorry? Instagram? Nee, nee, daar zijn we nog wel mee bezig. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval voorlopig op Facebook en uh, Rood Hit Blauw. Ja, en uh, YouTube en Spotify, Deezer, uh, alle hmm. grote social media uh, downloadportals. Ja, alles. Oké, okay. dat gaan we zeker doen. Als jij je plaat aankondigt, dan zet ik hem aan. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik wil uh, beste en uh, lieve luisteraars, bij deze kondig ik heel graag mijn nieuwe single, mijn nieuwe release aan getiteld met was jij nog maar hier? Hé, hey, dankjewel. Michael. Heel graag gedaan. Groetjes en een heel goed heel weekend. Van. Yo, fijne avond en een goed weekend. Hey, dankjewel. Hoi, dankjewel. Jo. Hoi. We zijn we Ja, moet ik kijken. Hmm, ik al soms te vragen hoe het er met je ging? En zag je Jan traan? Was ik loop door de straten, denk alleen aan haar, maar dat is te laat, want jij bent weggegaan. Was jij nog maar hier? Het is zo stil, sinds jij bent. Weg. Wat jij bij mij achterliet Dat zit toch zo diep Was jij op mij hier? Is het voor graag Voor jullie dan echt te laat Had ik jou fijn Maar iedereen zie Dan was jij hier nog misschien Want dit heb ik toch Baby You've done mm -hmm. Het overwinnen doet je nooit. Ik weet dat je niet rolt als echt zolang ik nog Kijk eens, Kijk Kijk eens, En uh, ja, Daniel Busje was dat. En daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Marco van Gerven. En um, ja, um, we gaan eventjes naar uh, Danny Poppinghouse. En jij hoeft niets meer te zeggen. Blijf lekker luisteren. Entertainment for you. Tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Wethij. Goedenavond.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 Het is te laat. Ik jou niet dat zat. Laat mij nu met rust. Het is te laat. House. En jij hoeft naar mij niets meer te zeggen. Nou, uh, nee, de, de, de, ik wist niet dat je kwaad werd. We gaan lekker door met... Uh, ja, Janiva. Ja, Janiva, Magnus en voor Me Again. Blijf lekker bij entertainer voor je toeknoegjes vannacht u. Mijn naam is Red Hey, Hé, hey, Red ja? ja, Draai ja? nog eens een plaatje. Ja, gaan we zeker doen. Lekker hoor. En neem ook eens een kijkje op ZFM artiesten.nl en daar kunt u een mailtje sura, een verzoekje aanvragen van alles en nog wat. Yeah. There's a long line of We're all waiting to get to you. Done before. You know, you got me on that string. For just one touch, I do a Danvoort.nl voor alle informatie. Baby gaar volver A él. Every Para volver A empezar. When they be When they be ik wil in die Ik wil weten of ik hier Oftewel, ja, goede jongens, de regias. Zo zeiden we dat ook wel eens uh, vroeger. Maar ja, nee, nee. We gaan verder met Jeff van Vliet. En uh, ja, geef mij uh, nog een laatste kans. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want uh, ja, ik ga zo eventjes bellen met uh, Danny. Over haar laatste nieuwe single.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 Ik the jullie Kijk, het meest slepend nummer. Dat allemaal vanaf de Tolweg hierna, Vanuit Zandvoort natuurlijk. Jij van Vliet, de zingende, ja, de, de zingende stratenmaker uit Amsterdam. En geef me nog een laatste kans. Zeg is echt zo'n plaat dat je zegt van... Toch, Daniek? Ja, zeker. He? Ja, hè? He? <laughs> hey, goedenavond. Een hele goede avond. Ja, wij bellen jou natuurlijk vanwege jouw uh, single. En een uh, echte vriend. Ja, dat klopt inderdaad. Of tenminste, ja, niet... een, een ware vriend moet ik zeggen. Een ware vriend, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. ja, hij loopt heel goed door heel Nederland en uh, België. Dus ik mag uh, niet klagen in ieder geval over de single. Nou, je bent al naar België geweest, VBRO of zo? Nou, dat was wel het plan. Alleen ja. natuurlijk, door de corona kunnen we nou niet naar België. Dus uh, dat is allemaal telefonisch geworden. Maar uh, okay. alsnog heel leuk natuurlijk dat het overal opgepakt wordt. Dus, ja. Uh, ja, want uh, België is ook rood? Of ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet eens. Weet je dat? <laughs> nou, het is een hele lange tijd in ieder geval geweest. In ieder geval toen ik de interviews had staan, uh, was het allemaal rood inderdaad. Oké. Okay. Volgens mij is er nu ook nog wel echt een... Ja, volgens mij wel rood. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Nee, ja, ja. ja ik, toen ik er was, was het allemaal nog een beetje geel. Dus uh... ja, ja, <laughs> ja, nou ja zo, zo snel kan het allemaal gaan, joh. Hey, ja, maar uh, Ja, een leuke single geworden. En uh, ja, uh, ja, hij wordt, hij wordt uh, goed opgepakt, zie ik. En uh, ja. Klopt. Wat, uh, wat, wat, wat, wat zijn vooruitzichten voor jou? vooruitzichten, ja. Dit is natuurlijk nu allemaal heel moeilijk. Alleen, ja. Uh, ja, in ieder geval hebben we op de planning staan om het uh, album volgend jaar uit te gaan brengen. Ja. De, daar heb ik nu de laatste twee singles voor ingezongen, dus uh, die, die ligt in ieder geval klaar. Ja. Alleen natuurlijk even kijken wanneer het allemaal weer kan, want we willen het wel pre ja, presenteren met publiek en ja, wel op een feestelijke manier natuurlijk. Ja, begrijpelijk. Dus, uh, dat is allemaal weer even afwachten. Ja, ik denk dat je niet veel anders hoort op het moment. Nee, nee, nee. Nee, want uh, je gaat nog wel, uh, eh, ondanks deze uh, crisis, ga je nog wel singles uh, maken of uitbrengen? Ja, zeker. We hebben bewust ook gekozen om nu wel gewoon een single uit te brengen, want ja. je fans moeten ook gewoon nog wat van je blijven horen natuurlijk. En uh, ja, het is gewoon belangrijk om, de, om je te laten horen. Niet alleen voor je fans, ook gewoon voor, ja, voor je hele promotie natuurlijk. Voor ja, straks als ja, het ja, weer ja. kan, dan is het wel gewoon fijn als je wat in die tijd uh, ja, hebt kunnen doen daaraan. Ja, dat ze dus, dus uh, in ieder geval nog uh, weten wie je bent, toch? Ja, inderdaad. <laughs> ja. inderdaad. Dus uh, daar ben ik druk mee bezig in ieder geval. Ja. Hey, um, ja, kan je een tipje van de sluier oplichten uh, volgende single? Ja, <laughs> nou ik moet zeggen we zijn wel alweer een beetje bezig, maar we, ja, we zijn nog wel heel erg aan het zoeken. Dus ik weet het zelf ook nog niet helemaal in de puntjes. Maar in ieder geval uh, ja, willen we het wel ja, een beetje de stijl gaan houden die ik nou ja, een beetje met een ware vriend heb gemaakt. Ja. Dan natuurlijk komen er ook feesten, feestliedjes en een walsje. En... Ja. Maar we willen wel, wat we uh, nu een ware vriend gebruikt hebben... die willen we wel terug laten komen, zodat het nou een eigen stijl wordt. Echt. Ja, oké. Okay. Ik begrijp het. Ja. Dus dat uh, kan ik in ieder geval uh, verklappen. Maar meer weet ik zelf ook nog niet. Oké. Okay. <laughs> nou, ik, ik denk uh, ja, kunnen mensen jou nog vinden, behalve op Facebook? Want op Facebook zit je ook, toch? Ja, Facebook en Instagram gebruik ik het meeste. Op Twitter ja. is daar niet. En naar uh, de palatie elke dag wel wat op, inderdaad. Uh, op... Ja. Gewoon Daniek? Of uh, moeten ze nog ja, ergens in? Je kunt uh... me het beste in ieder geval vinden onder Daniek. En dan op Facebook kun je het beste even klikken op pagina's. Dan kun je ook okay. kiezen bovenin. Ja, want uh, er, dan, is, er, is, er, is, er is namelijk. Uh, als, je, als je jouw naam indrukken, dan komt er nog een Daniek naar voren. Dus... Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. En ja, Je vindt me vrij snel. Oké. Okay. Dus niet, uh, ze moeten gewoon niet uh, het zwangeressen hebben met uh, donkere haar. Maar het is niet Het Met, met Ja. Ja, zo ja, doen we dat van, toch? Dan ja, toch? Inderdaad. Ja, ja. <laughs> Dat is een slimme, ja. Ja, ja ik bedoel, uh, ja. We moeten het duidelijk maken. Ja, Want anders zit zitten ze op de verkeerde pagina. <laughs> dat is niet de bedoeling, nee. Nee. O ooit overwogen om de naam uh, iets aan te passen, of? Nou, ik heb wel ooit zitten denken om... Ja, natuurlijk toen ik net begon... van Zal ik een artiestenaam nemen of zal ik mijn eigen naam gebruiken? Maar... Ja. Ik vind Daniek gewoon een hele mooie naam. Als ik naar mijn logo ook kijk, het is gewoon ja, de Q alleen al en de D natuurlijk als eerste letter. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. En ik wil ook dat het krachtiger blijft. Dus als je opkomt dat je niet ja een eindeloze uh, opkom hebt, zeg maar met een naam. Dus, ja, ja, nee, maar ik, ik bedoel, ja, ik, ik denk nou ja, misschien Daniek, uh, dat je dat uh, misschien eventjes uh, dan uh, op, op dat manier uh, anders schrijft. Laat ik het zo zeggen. Dus Weet je wel, dat je, dat je bij wijze van spreken Daniek maakt met uh, IEK. Ja, inderdaad, ik snap hem. Ja, ik, ik heb dingen overwogen, maar ik vind dit gewoon het mooiste en ik blijf lekker bij mezelf en dan komt het, uh, dan komt het er ook wel. Zo is het. Gewoon Daniek met ja, het lichte haar. Ja. <laughs> dan hey, moet je uh, het ergens anders maar vandaan halen. Ja, toch? Hey, had je nog een eigen site of niet? Nee, de website uh, is nog in de maak. Oké. Okay. Dat je eigen beer? Doe, de, doe je allemaal een eigen beer? Ja, ja, ik heb gewoon een team om me heen. En uh, daarmee doe ik alles wat ik uh, tot nu toe gedaan heb. Dus, uh, Mijn vader? Ook, ja. Ja. <lacht> die, die, die, die, die maakt de site. Ja, ja, ja daar is hij goed in, hè? Ja, ja. <lacht> nou, ja zo, kijk, je moet allemaal elkaar een beetje helpen, toch? Dat is sowieso waar. He? Ja, in deze tijd vooral, hè? Ja, en... Uh, het weten wat we kunnen doen. Daar zijn je ouders voor, toch? Ja, daarom. Nee? Vind ik ook. Je, je vaste vins, laat ik het zo zeggen. Ook, zeker. Ja. ja. We gaan overal mee naartoe, dus uh, dat is altijd leuk. Ja, hoe prettig is dat sowieso voor jou ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja, je moet toch ergens uh, ja, ook een beetje steun vandaan halen. Hè. Ja, toch? Dat is wel best wel druk. En, uh, dus dan is het best wel fijn om iemand te hebben die even, even... Uh, ja, mee kan ondersteunen, ja. Ja, en af en toe even een schop onder je kont geven. Oh, oh. <laughs> hey, uh, ik, ik zou zeggen van... Uh, we gaan hem nog even draaien voor, voor het nieuws van 7 uur. Ja, gaan we doen. Als jij hem aankondigt, dan start ik hem alvast. Ja, ga ik zeker doen. Nou, lieve luisteraars, ik wil jullie heel erg bedanken... voor het luisteren naar mijn interview. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben... en wil je nou inderdaad meer van mij weten... ga me we dan zeker volgen. Ga de nieuwe single delen en liken. En dan komt hij nu eindelijk. Een ware vriend. Oké, okay, dankjewel, Danique. En hey, een goed Heel weekend. En een fijne avond, hè. weekend. weekend. Ja, Doei doeg! Doeg! doeg. doeg. Het over een ware vriend. En uh, we gaan naar het nieuws van 7 uur, ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. En blijf lekker bij, want uh, ja. De drie opdrijven, Frith, en natuurlijk de zijklijn van Beb en Bert.